Er zijn twee stents in een kransslagader geplaatst. Dat zijn metalen buisjes die de ader openhouden. Volgens de artsen zijn er geen aanwijzingen dat Clinton een hartaanval heeft gehad. Mogelijk mag hij vandaag al naar huis en kan hij na het weekend weer aan de slag. De 63-jarige oud-president is sinds vorige maand vn gezant voor de hulpverlening in Haiti. In 2004 belandde Clinton ook in het ziekenhuis met hartproblemen. Toen kreeg hij vier bypasses. Het verzoek van de NAVO aan Nederland om langer in Afghanistan te blijven zorgt voor meer en meer irritatie binnen de regeringscoalitie. Vicepremier premier Bos van de PVDA vindt dat het verzoek kan worden afgewezen. CDA-minister Verhagen is daar erg verontwaardigd over. Verhagen zegt dat alles over het verzoek van de NAVO van tevoren duidelijk in het kabinet is besproken en dat Bos het had kunnen weten. Maar Bos zegt dat hij van niets wist. De NAVO heeft Nederland officieel gevraagd om een kleinere militaire missie in Uruskan. Normaal gesproken komt zo'n verzoek alleen als de NAVO weet dat het zal worden ingewilligd. De PvdA heeft al bij herhaling laten weten tegen elke nieuwe militaire missie in Oerushkan te zijn. Op Schiphol is woensdagavond een KLM-toestel opgestegen vanaf een taxibaan in plaats van de startbaan. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. De Boeing 737 had moeten starten op de Zwanenburgbaan. Maar de gezagvoerder koos voor de taxibaan die er vlak langs loopt. Tot een gevaarlijke situatie heeft dat voor zover bekend niet geleid. Schiphol, de KLM en de luchtverkeersleiding willen niet zeggen om welke vlucht het ging. De fout wordt onderzocht door de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Het weer. Vannacht vriest het 3 tot 6 graden. Overdag vrij zonnig, maar in het zuidoosten nog kans op sneeuw. De middagtemperatuur ligt rond het vriespunt. In het weekend weinig verandering. Dit was het NOS-journaal. Zandvoort, Zandvoort heeft, het heeft het al 20 jaar. En jij beleeft het. ZFM het. in 2010, al 20 jaar live. ZFM nice. met, met nu de nacht. You know, some people just don't realize that. You know, This is real. It you know, don't go bad. It just. It just gets better.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 out guitar, George, he knows all the chords, minding strictly rhythm, he doesn't want to make it cry all soon, if Danny old no guitar is all he can't afford, when he gets up under the lights play him.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 www.zfmzandvoort.nl